Jobboot met het NOS Journaal. Het Chinese bedrijf waar zich woensdag explosies voordeden... heeft zich waarschijnlijk niet aan de vergunning gehouden. Chinese media melden dat het bedrijf toestemming had... om 10 ton cyanide op te slaan. Maar in werkelijkheid lag er 700 ton. Ook zouden de stoffen in de open lucht hebben gelegen... en niet in pakhuizen. De explosies ontstonden nadat een brandvat had gekregen... op gevaarlijke stoffen. Het aantal doden van de explosies in China... is volgens de laatste berichten inmiddels opgelopen tot 104. Tientallen mensen worden nog vermist. Hevige regenbuien hebben in het midden en oosten van het land plaatselijk tot overlast geleid. De brandweer moest in actie komen om volgelopen kelders leeg te pompen en in sommige plaatsen stonden straten blank. In het Gelderse Wezep viel bij een wolkbreuk zoveel regen dat het riool het niet meer aankon. Ook in Twello bij Deventer was sprake van hevige regenval. Daar viel in korte tijd meer dan 25 millimeter neerslag. De buien trekken in de loop van de avond naar het oosten weg.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 Justitie op Curaçao is geschokken van het grote aantal criminele groepen dat op het eiland actief is. Curaçao werd vorig jaar opgeschikt door een schietpartij tussen twee bendes in de aankomsthal van het vliegveld van Curaçao. Twee bendeleden werden gedood, zeven omstanders werden geraakt door rondvliegende kogels. En de man die vanmiddag in Groningen op straat is doodgeschoten... is een Curaçaose crimineel. Dat melden media op Curaçao. De politie wil nog niet zeggen wie het slachtoffer is. Wel zou de politie al een verdachte op het oog hebben... ook een Curaçaoenaar. Hij is nog voortvluchtig. Wat de aanleiding van de schietpartij was, is niet bekend. Maar volgens ooggetuigen hadden het slachtoffer en de schutter... voor de schietpartij ruzie.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 is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown. Tegen deze week van 25 naar uh, 17 toe. Oftewel, de snelste stijger van deze week. En dat wil als ze pas uh, vijf weken erin staan. Ah, ik zal je even een kleine overzicht geven... welke platen we al hebben uh, gehad. Uh, 40 tot en met 30 heb ik al een keer verteld. gaan we naar 29. Calvin Harris Disciples, How Deep Is Your Love? Op de 29 e plaats blijven zitten. Op 28 Sam Veldt, Show Me Love. En op 27 David Quetta, Hey Mama... Op 26 dan Bob Sinclair featuring Dalton en the Vibe. En op 25 uh, Martin Garrick samen met Usher. Don't Look Down. Uh, op 24 Flowrider samen met Romantic en Ferdin White I Don't Like it, I love it. En op 23 Keigo featuring Parson James Stole The Show. Op 22 DJ Antoine samen met Ekan, Holiday. En op 21 vinden we Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Pagadon nummer 20, Lina met Perfect Lights. En 19, Whisky Kalifa. See you again. Nummer 18, laatste nummer van het vorige uur, voor Williams met A Freedom. En op nummer 17, vinden we dan Martin Solveig. Uh, samen met. Ja, um, Martin Solvek samen met uh, Sam White. Met uh, Plus One. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan verder met de nummer 16. Maroon 5, this summer's gonna hurt. Like a motherfucker. Zeven weken in de lijst, vorige week om 19. Nu dus op uh, nummer 16 in de Euro Breakdown. Hier op TfM's antwoord, Maroon 5. Dit is Sarah Lars, en uncover op het uh, geluksnummer van deze week, nummer 13. 14 weken ondertussen alweer uh, in de lijst voor deze dame. Martin Solveig met GTA 1 Taxi uh, op 15 hebben we overgeslagen. En uh, Louise Noté Rhythm Inside op 14 hebben we ook overgeslagen. En uh, we gaan door met de nummer 11. 12 vinden we dan de langst genoteerde Omi Cheerleader, 33 weken alweer. Is Diplo. Samen met Justin Bieber, We are you now? Staat 13 weken in de lijst. En ditmaal op nummer elf.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 Yeah En uh, Dieplo zijn aangekomen aan de top 10 van uh, deze week. Want deze stond op uh, nummer 11. Maar voordat we de top 10 bekend gaan maken, heb ik nog wat uh, nieuws voor je. Want het uh, voormalig jurylid van de Britse X Factor, Louis Walsh, meent dat het einde van One Direction eraan komt. Walsh uh, zegt: uh, Ik denk dat er uh, nog één album komt en dat is het. En het album staat er aan te komen. Drag Me Down is de eerste single van de vijfde studioalbum en is uh, deze week. Uh, de hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40. Nou, ze hebben een geweldige loopbaan gehad. En uh, wie had dat gedacht? Ik niet. One Direction had uh, één persoon die steeds uh, voor ze ging. En dat was Simon. Zo vervolgde uh, Walsh in een gesprek met uh, Music Week. Nou, zijn opmerking over een laatste album past prima... bij de eerdere opmerkingen van Simon Cowell... die met de mannen nog uh, de tour wil afmaken. En dan mogen ze de tijd nemen voor een lange, lange pauze. Uh, Lady Gaga, Lady Gaga die, uh, heeft een uh, vreemde buiteling gemaakt. En dit keer niet op het podium, maar gewoon op straat. De zangeres was aan het uh, stappen in West Hollywood en wandelde naar de auto. Nou, daar stond een uh, legera fotograaf en journalist haar op te wachten. Uh, Gaga vertrok uh, geen glint tijdens haar wandeling, maar struikelde wel uh, vlak bij de auto. Na haar val werd ze overeind geholpen en liet ze een uh, brede glimlach zien... alvorens ze vertrok in de cabrio. Nou, of Gaga er iets aan overgehouden heeft, is uh, niet bekend... want de zangeres zwijgt op haar social media in alle maten. Nog eens een keer een uh, andere manier uh, van... Ah uh, oh, ja, zo zie je dat ook maar, mensen. Rihanna dan. Rihanna is de nieuwste naam. Die komend seizoen is toegevoegd aan de rij van artiesten... bij de Amerikaanse The Voice... Het nieuwe seizoen van de Amerikaanse Voice uh, begint op 21 september. En in de negende reeks zitten Blake Shelton, Gwen Stefani, Adam Levine en Pharrell Williams in de draaiende stoelen... om als uh, coach met nieuwe talenten aan de slag te gaan. Het viertal krijgt hulp van niemand minder dan Rihanna. Zij is toegevoegd als uh, adviseur van de vier coaches. NBC, de zender die de boys uitzendt in de Verenigde Staten... bevestigt dat nieuws uh, gisteren. Ja, naast Rihanna werken werk ook uh, John Fogerty en Brad Paisley mee. Maar die zijn gekoppeld aan uh, Adam Levine en uh, Blake Shelton. En Rihanna zal dus overal... Uh adviezen gaan uitdelen. Nou, benieuwd. Ik uh, ben best wel benieuwd uh, welke ster er nou weer uitkomt. Want op zich, Amerika doet het best wel goed met de voors, hoor. Als daar eentje wint, dan uh, gaat het echt heel Europa en de hele wereld door. Hey, uh, kan je West dan. Kanye West is uh, de buurt aan het mobiliseren om een uh, vliegverbod in te stellen rond zijn huis. De 38-jarige rapper probeert handtekeningen te verzamelen... van zijn bekende buren, waaronder bijvoorbeeld Drake en Lee Rimes horen. En iedereen schijnt het een uh, prachtplan te vinden. West is een beetje klaar met alle pers die steeds op de loer ligt... En met alle mogelijkheden ook in de lucht informatie uh, probeert te krijgen. Hij wil zijn uh, vrouw Kim en dochter North en de aanstaande kleine goed kunnen beschermen. Zo mailt uh, Touch Weekly Magazine, ja, uh, nou ja, jongsleden. Uh, West gaat uh, heel ver in beschermen van zijn privacy. Zo weten bronnen te vertellen dat er ook een uh, privéziekenhuis is. Compleet met de röntgenapparaten, CT-scanner uh, CT en uh, mogelijkheid om uh, bloed af te nemen. Op zich niks verkeers mee, als je het allemaal kan, hè? Waarom niet? Hey, het is uh, bijna half vijf. Dat betekent dat we zo direct uh, de Nederlandse top 40 uh, een beetje gaan uh, doornemen. Maar eerst gaan, gaan we luisteren naar de nummer 10 van uh, deze week van de Euro breakdown. Die is in handen van uh, Klingande samen met Brokenback. Prachtige nummer, Riva, restart the game. Volgens mij zelfs een uh, oude nummer 1 niet of net niet. Nou, ah, maakt niet uit. Volgens mij nummer 2. Klinkt al op uh, 10 deze week. You Yeah, to too A, used to be Smaller name, you shoot the tree You watch it fall as you can see You start the game, start it, man It. Move your freaking eyes Forget about the past. You're not out of mind Now this will you'll find Answers to your pain. You Just walk and make it, it end? You're tasting the pain Now losing someone Who can say Don't even look back At this wasted moment's heart If you're hard to Ain't but it used to be Used to to blame You should retreat Watch it fall As you can see the Stop the game Like 16 weken in de lijst vinden we op een achtste plek Robin Schultz samen met Aalsi. Met de prachtige headlights. Nummer 9 die hebben we even overgeslagen. David Quinta samen met Emily Stande. What I did for love. Straks uh, de top 5, dan maar. Hè. De 7. De, de, de uh, ja, 7, 6, 5 4, 3 ja, We gaan ze allemaal doen, maar uh, eerst even wat anders. Ja, de collega's van uh, 538 die presenteren op dit moment uh, Nederlandse top 40. Vrijdag gezegd uh, top 40, dat uh, zullen we maar zeggen. En ik ga hem even in uh, vogelvlug met je doornemen. Want op 40 vinden we Jess Glynn met uh, Hold My Hands op 39. Nieuw binnengekomen Jason Derulo met Cheyenne. Ed Sheeran Fokado, uh, Photograph op uh, 38. Disclosure samen met Sam Smith met de nummer Omen is nieuw binnengekomen op uh, 36. Kank Riddles op 32. Martin Garrix, don't look down, vinden we op de 30ste plek in de Nederlandse top 40. En de hoofdste nieuwe binnenkomer uh, uh, van de Nederlandse top 40 vinden we op 28. Dat is Drag Me Down van uh, One Direction. Listen B met Save Me vinden we op uh, 27. En Another You Army van Buren samen met Mr. Prop zaten nog steeds in. 25 maar liefst. Even Simons, uh, Policeman op 24. En Kenny B, 14 weken in de lijst op uh, 23. James Bay Let It Go op nummer 19. Pitbull samen met Chris Brown op 14 met de nummer Fun. Everjack en Mike Taylor vinden we dan op de 13e plek. En uh, Skrillex en Diplo, where are you now? Op 12. Avicii, waiting for love op 11. En uh, Calvin Harris, how deep is your love? Vinden we op een uh, 10e plek in de Nederlandse top 40. Negende uh, plek is voor Last Frequencies, Reality. Kaigo stolen de show op 8. Lil Kleine, drank en drugs op 7. Adam Lambert, go staan op 6. Major Laser met lean on op 5. En uh, The Weekend Can't Feel My Face op een vierde plek. Nou, nah, Don't Worry van Madcon en Ray Dalton op een derde plek. En Ain't Nobody Lost Me Murder van Felix Kram op een tweede plek dan. En uh, ik had het al stiekem verklapt eerder deze uitzending. El pardon Nicky Jam en Enrique Iglesias winnen we dan op een eerste plek in de Nederlandse top 40. Euro Breakdown. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 7 draaien van deze week. Launch Money Lewis. Het gaat over het lastige onderwerp, maar Word is zo vrolijk voor een nummertje. Beeld. Ondertussen alweer 15 weken in de lijst. Lance Money Lewis. Jack, samen met Mike Taylor, Summer Thing, we op de vijfde plaats uh, in hun vijfde week deze week. Hier in de Euro Breakdown op uh, CFM Zandvoort. Vorige week uh, stond deze single nog op uh, nummer tien. Dus er zit een uh, kleine verbetering aan te komen voor de beste mensen. Hé, hey, uh, kleine resume voordat we aan de top 4 gaan beginnen. Even vertellen wat we uh... Ja, uh, van, uh, vanaf tien uh, denk ik wel, wel leuk is om uh, even te herhalen. Wat op tien vonden we in hun 17e week... Klingande, de Riva restart Game. Op nummer 9 David Guetta samen met Emily Sande. What I Did For Love en Awenamee. Eén hit en ze zit al 25 weken in de lijst. 16 weken in de lijst is de nummer 8. Robin Schulz featuring Alsi met Headlights. Vijftien weken lang op uh, in de lijst... en deze week op uh, nummer 7, zeven... Money, Lewis met de Bills. Major Laser, DJ Snake samen met Meun met de vinden we op een zesde plek in hun twintigste week... En je hoort hem net, Air Jack, samen met uh, Mark Taylor, Summer Thing. Vijf weken lang uh, in de lijst. En uh, op uh, nummer vijf dus, deze week, uh, in Euro de, de Euro Breakdown. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op uh, nummer vier dan. Vier vinden we Khan samen met uh, Ray Dalton. Met de prachtige uh, Don't Worry. Hetzelfde als uh, vorige week. Hey, uh, voordat we aan de top 3 gaan beginnen, dan gaan we nog even kijken hoe die er uh, van uh, vorige week uitvouwt, nummer 3. Maar wel origineel. Dat was de vorige de top 3 van vorige week. En deze week staat op uh, nummer 3 Jess Glimmet Hold My Hand. Don't make me worry -Clean, hold my hand. We blijven zitten deze week op een derde plek. 17 11 weken, ondertussen alweer in de lijst. En derde plek is ook de hoogste plek voor deze dame die ze ooit heeft gehaald. Nummer 2 dan. 10 weken lang in de lijst. Vorige week op een nummer 2. Hoogste notering, nummer 2. Natalie LaRose, natuurlijk. Somebody. Just what I wanna do Nummer 2 deze week, Natalie LaRose, samen met Jeremiah, Somebody. 10 weken lang uh, in de lijsten, der, uh, lijsten. En dan gaan we ons opmaken voor de nummer 1. 8 weken lang in de lijst. Vorige week nummer 1. Ja, en de hoogste notering kan niet anders zijn dan 1, want ja, hoger kan je niet. Adam Lambert met Ghost Town. I last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe.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 a ghost 25e jaargang aflevering 33 van de vrijdag.